Eerst het NOS Nieuws van twee uur. Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn begonnen aan het staatsbezoek in Zuid-Korea. De koning legde een krans bij het monument ter herinnering aan de Korea-oorlog begin jaren 50. Hij werd begeleid door drie Zuid-Koreaanse veteranen die in die tijd met een Nederlands bataljon meevochten...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 Dan gaat het weer. Vannacht een paar stevige buien. Na zee een harde zuidwestenwind. Het wordt een graadig 12. Graden. Morgen veel bewolking en eerst droog. S'avonds gaat het regenen en het blijft hard waaien. Overdag wordt het 15 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 ZFM En bij Japso Enby Job Sou Belevert Ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Mek TV op kanaal 45. 45.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 Perfect from the bottom to the trouble i'm all on about that base by that bass. no trouble i'm all on about that base by that bass. no trouble i'm all about that bass, by that bass. i'm bringing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 Stop this beat, this got me hooked. Come over here and take a cooker look.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 Potez mes doigts et papa